Veel Grieken geven de dood van een familielid bewust niet aan... zodat de familie pensioen kan blijven opstrijken. De regering doet nu extra onderzoek... naar een verdacht hoog aantal gepensioneerden boven de 100 die nog pensioen ontvangen. Bloemen- en plantenkwekers maken steeds vaker gebruik... van insecten als bestrijdingsmiddel. Vooral sluipwespen, roofmijten en lieve heersbeestjes... worden ingezet tegen plagen als de bladluis. Chemische bestrijdingsmiddelen worden steeds minder gebruikt. Zo zijn rozenkwekers in acht jaar tijd...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 Doberengst komt ten goede aan zijn slachtoffers. shorts van Madoff gingen voor zo'n 140 euro van de hand. En verder werd er veel huisraad verkocht. Ook zijn golfspullen vonden gretig aftrek. Zo'n 6.000 mensen deden mee aan de veiling via internet. Madoff zit een levenslange gevangenisstraf uit. Hij werd in 2008 opgepakt nadat duidelijk was geworden dat hij geen wonderbelegger was... maar een ordinaire oplichter. Door een soort piramidespel heeft Madoff duizenden particulieren en vele financiële instellingen voor vele tientallen miljarden dollars benadeeld. Het weer veel bewolking, vooral vanmiddag buien met kans op onweer. Temperatuur ligt tussen de 16 graden op de Wadden... en 25 graden in het Zuidoosten. ABB-verkeersinformatie. Op de A27 van Gorkem naar Breda... staat voor Knopend sint Annabos een file van 2 kilometer. Dat komt door de file op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en Ulvenhout staat daar 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht...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 Op onze website laten we stap voor stap zien hoe je dat het slimste aanpakt. Kijk op zelfenergieproduceren.nl Zwaarder. Radio 1. De .fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Oké, okay, het Nederlands weer heeft uh, na het prachtige weekend even een terugslag. Maar zo erg als in Tornado Alley, Tornado Alley in de Verenigde Staten wordt het hier gelukkig nooit. Want daar vielen de afgelopen weken weer veel doden door verschillende tornado's. 134 doden alleen al in de staat Missouri. En vorige week woensdag nog vier in Massachusetts. Het is een weerkerend verschijnsel in de VS. Maar wat minder bekend is, ook Nederland kent tornadojagers. Ik spreek er zo meteen twee van vers terug uit de VS. Moestuin hier gebeurt meestal in eigen tuin of in de volkstuin. Maar er zijn ook mensen die zonder eigen grond toch oogsten. En weet u wat een truther is? Luister naar de wereld ontvangen. En voor spannende plaatjes. Surf naar degids.fm Hier is mijn bedenkingen bij het nieuws. Want het is het weekend uh, na de kwestie. En nu lijkt de tauge tragedie te beginnen. Over de problemen met de coli bacterie hoor ik allerlei betrokkenen voorbij komen. Duitsland, Rusland, tuinders, onderzoekers, biologen. Maar waar blijft Europa in dit verhaal? Europarlementariër Esther De Lange van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vier minuten om Europa op de kaart te zetten. Europa bemoeit zich namelijk met van alles... maar lijkt bij die EAC-bacterie de regie totaal niet in de handen te hebben. Of heb ik dat mis? Nou, Er zijn eigenlijk twee kanten aan het verhaal. Uh, de technische kant, hè, het uh, terugtraceren van producten... het onderzoeken, dat coördineren. Daar is een systeem voor in Europa dat functioneert. Maar je hebt natuurlijk ook de communicatiekant en daar heb ik grote kritiek op Duitsland uh, als het gaat om de communicatie, maar ook op de Europese Commissie. De eurocommissaris was veel te onzichtbaar en heeft veel te laat gereageerd naar buiten toe. Ik heb even opgezocht wie die eurocommissaris is, die komt uit Malta, heet John ja. Daly. En die zien we nooit, hè? Dat klopt, hij heeft uh, pas uh, nou een dag of drie, vier, nadat uh, hè, Duitsland uh, komkommers had aangewezen als mogelijke bron, heeft hij gereageerd. Uh, Duitsland maakte de fout uh, via de minister om te zeggen, eet helemaal geen rauwkost meer. Nou, dat was eerder gebaseerd op emotie dan op uh, feiten. Uh, maar Dali die reageerde veel te laat uh, met het signaal van, we onderzoeken de boel, het wordt gecoördineerd... en als je goed was en scheelt, kan je gewoon groente eten. Dat kwam veel, veel te laat. U zegt u hebt kritiek op Duitsland en dat is met name kennelijk op de minister... en de wethouder van Hamburg die eerder gezegd heeft eet geen komkommers. Uh, welke kritiek heeft u nog meer? Nou, uh, met name dus hè, op, op, op Duitsland als het gaat om natuurlijk. Als je een vermoeden hebt, moet je dat onderzoeken. Uh, maar je weet ook dat in de media elk vermoeden meteen een bron wordt. Uh, en dus moet je heel zorgvuldig communiceren. Nou, dat is in Duitsland niet gebeurd. En uh, Dali heeft te laat gecommuniceerd. Ik vind ook dat Dali bijvoorbeeld, ik vind het jammer dat hij nog steeds niet in het vliegtuig naar Rusland zit. Uh, want ook de communicatie naar buiten toe, dus niet alleen naar de consument die, voor, die onzeker is, maar ook naar Rusland toe, die kan een stuk beter. U zegt technisch wordt er wel goed gewerkt. Maar ja. Waar blijkt dat dan uit? Nou ja, je merkt uh, dat er toch uh, vrij snel getraceerd is. Op het moment, uh, nou, ik bedoel voor u en voor mij is misschien een komkommer een komkommer. Uh, maar er zijn toch hele systemen in Europa die snel kunnen terugtraceren... waar die komkommers oorspronkelijk vandaan komen op die interne markt. Dat kan natuurlijk uit elk van die 27 lidstaten zijn. Dus die van het verhaal, uh, dat, dat, dat fun functioneert wel allemaal. Maar de communicatiekant is, uh, is belabberd. En dat zal ik in het debat uh, deze week in het Europese parlement ook aansnijden. U gaat hem tot de orde roepen, Dali. Uh, nou, ik had liever dus nogmaals dat hij in het vliegtuig naar Rusland zat nu, maar als hij verschijnt in het parlement, dan heb ik zeker nog een appeltje met hem te schillen. Dali, waar was hij? En waar is hij? Hartelijk dank Esther de Lange, Europarlementariër van het CDA. Graag gedaan. Graag gedaan. Dali, De Gids.fm wie zeker wil weten dat de groente die die eet gezond en vers is... die kweekt zijn groenten gewoon zelf. Colette van Nuenen doet dat sinds dit voorjaar. Een bericht wekelijks vanuit haar eigen moestuin in de gids.fm. Goedemorgen, Colette. Goedemorgen. Het ging in het begin niet zo best met je aardappelen. Hoe nee. gaat dat nu? Ja, beter. Echt veel beter. Maar uh, dat komt ook wel omdat ik... <lacht> jij kijkt er echt zo bij van, maakt mij het uit. Ik koop ze gewoon in de supermarkt. Nee, nee nee, echt... nee, nee, nee, nee. Ik, ik vind het komisch dat jij aardappelen gaat uh, verbouwen. ja. Ja, nou ja, het is inderdaad ook voor de eerste keer, maar het is heel erg leuk. Want die planten die beginnen nu echt behoorlijk groot te worden, zo'n uh, centimeter of 40. En um, ja, dan weet je gewoon wat er boven de grond zit. Dat zit ook onder de grond en dan ga ik dadelijk zelf allemaal opeten. Maar in dus het begin ging het uh, niet zo goed met die aardappelen en nu gaat het beter. Wat heb je gedaan? Ja, leidingwater. Oh, gesproeid. Heel onverantwoord. Eigenlijk ja, mag je dat ik niet, hè? gesproeid, ja. Maar eet je nou inderdaad gezonder nu je die tuin hebt? Ik was al wel iemand die heel graag gezond eet. Dus, uh, maar ik maakte me ook wel zorgen. Daar heb ik vorig jaar ook een paar repetities over gemaakt. Over gifresten op uh, groenten. Nou ja, nu die bacterie natuurlijk. Dat je ook denkt van ja, wat moet ik nog doen om gezond te eten? En dus uh, uh, vond ik het wel een heel goed idee om eens, uh, zelf uh, met die moestuin te gaan uh, beginnen. Ik dacht eigenlijk dat het helemaal niet meer van deze tijd was. Want ik woon op het platteland en ik zie om me heen zie ik allemaal boeren... die uh, vroeger moestuintjes hadden en die het nu niet meer hebben. Maar ja, als je dan... Dan eenmaal induikt, dan merk je dat het echt weer terug op aan het komen is. En vooral in de stad, gek genoeg. Je hoeft eigenlijk uh, niet eens zo heel veel grond te hebben... om uh, je eigen moestuintje te beginnen. En ook mensen die helemaal geen grond hebben, ontdekte ik... die, uh, die verbouwen ook hun eigen groenten. Dus ik zag, ja, ik zag bijvoorbeeld ergens langs het spoor in Utrecht... zag ik iemand die hier echt een complete moestuin had aangelegd. Gewoon op zo'n verlaten stukje waar verder toch helemaal niemand iets mee doet. Heel leuk. En ik reed in uh, Eindhoven gewoon door een hele gewone uh, stadswijk... En dan zag ik een klein meisje in een plantsoentje aardbeienplantjes plukken. Aardbeienplantjes plukken. Kijk hoe er nog mooie rooie bij zitten dan, hè? Die ziet er wel lekker uit, hè? Die is ook een beetje zacht. En deze, ziet die er lekker uit? Ja. Ik vind deze een beetje te wit, hè? Nee, ik vind deze... Ik ben in de wijk Tongelre in Eindhoven en dat is eigenlijk net zo'n wijk als je overal ziet met best veel groen hoor. Uh, hier en daar een grasveldje en uh, wat bomen langs de weg. Alleen op één hoek van de straat is geen gewoon grasveldje, maar daar staan aardbeienplantjes. En dat niet alleen. Alles wat hier staat is eetbaar en het idee komt van Ragnar van Gerben. Wat zijn dit die, die kleine witte bloemetjes? Dat herken ik dan meteen niet. Dit is, uh, is koriander. Niet. Dit is eigenlijk oh. een, een bedje wat uh, voor in. Dat jaar... heb, ik, heb ik ook gezaaid namelijk. Alleen dat ziet het er bij mij echt heel anders uit hoor. Ja, misschien dat je het blad wel herkent. Ja. Maar hij is uit doorgeschoten, dus hij gaat gewoon ook zaad, uh, zaad geven. Maar ja, meestal ken je het gewoon alleen aan een bosje van dat blad... wat daaronder nog te zien ja, is. Ja. Ja. Die arbeidjes, die zijn wel heel klein, hoort dat zo? Uh, ja, dat hoort zo, want dit zijn bosarbeien En die, uh, die horen er precies zo uit te zien. De, de smaak is ook wel wat anders. Ze zijn... Deze zijn iets minder zoet. Um, ja, gewoon een, de daarbij die wij kennen, dat is eigenlijk gewoon een gekweekte vorm van dit. Um, en die zijn dus echt doorgefokt op de grootte, de sappigheid, de, de zoetheid en zo. Mm -hmm. Maar uh, mijn kinderen, die vinden ze echt verrukkelijk. Ja. En jij? Ik, ik vind de smaak eerlijk gezegd iets tegenvallen. Ik had, ik had gehoord dat bosarbeien juist qua smaak heel erg lekker zouden zijn. Ja, ik vind het een beetje tegenvallen. Maar het, is ook wel, het, het plantsoen is niet ontworpen als zijnde van een productietuin. Het is gewoon echt een plantsoen met gewoon sierwaarde. Alleen, uh, het is natuurlijk uh, tien keer leuker. Of nog meer. <laughs> ja. Behalve dit is dus eigenlijk gewoon alles meerjarig. En daar is ook wel expres voor gekozen. Omdat het... Um, veel makkelijker is in onderhoud. Net als rabarber dat is natuurlijk, wat dat betreft, ook een hele makkelijke plant. Hè? Je moet alleen even weten hoe je hem klaarmaakt. Ja, nou, dat weet is... je oude-wetse planten. Ja, dat is ook niet zo moeilijk. En dan, hey, over oude-wetse planten, zijn er inderdaad een hoop mensen die een aantal dingen niet kennen. Net als dit is een kweeper. En. Uh, heb je die wel eens proberen te slachten, een kweepier? <laughs> ja, dat is knoert hard. Ja, ja. Dat is echt, uh, daar heb je inderdaad een behoorlijk mes bij nodig. Maar uh, als je hem klaarmaakt, dat zijn de appelmoes, maar dan dus al een stuk langer gekookt. dan heb je wel een, uh, een fantastische appelmoes. Ja, het is heel leuk. ik heb het ook wel eens geproefd. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om dit te doen? Um, nou, als ik uit mijn keukenraam kijk, dan uh, keek ik dus uit op dit plantsoen en er groeide echt. Helemaal niks. Behalve dus deze twee grote eikenbomen... Uh, stonden er, werden er elke twee jaar werden er uh, plantjes aangeplant, lage struikjes. Maar uh, er werd heel fanatiek geschoffeld. Maar um, uh, het, het wilde gewoon echt niet groeien. Je zag het gewoon helemaal wegtrekken. En na twee jaar was er echt niks van over. Het was gewoon één zandvlakte. En dan werd het weer opnieuw aangeplant. En dan stond ik naar buiten te kijken. En dan stond ik toch te dromen... wat voor mooie dingen je er allemaal mee zou kunnen doen... En uh, ja, ikzelf uh, hou dan meer van, uh, van aardbeien en van uh, bosbessen. En van vlierbessen, blauwe bessen, rabarber en bieslook dan. Uh, een of ander plantje wat ik niet ken en wat het ook niet doet. Ja. Op een gegeven moment, als je ze weer met tien man ziet schoffelen... En dan denk je, oh, ja goh, ik ga er gewoon echt iets aan doen. Ja. Toen ben je naar de gemeente gegaan en wie heeft het betaald? Uh, verschillende, vanuit verschillende potjes zijn er subsidies gekomen. En uh, duurzaam Eindhoven. Is het niet zo dat je er meer binding mee krijgt als je ook zelf wat moet investeren? Geld bedoel ik dan, investeren. Want tijd stop je er wel in. Maar... Tijd stoppen we er zeker wel in. Er zijn dus ook een hoop mensen die plantjes hebben gebracht. Um, maar op zich heb ik er ook wel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want we betalen gewoon al voor gemeentelijk groen. Maar eigenlijk betekent gemeente natuurlijk dat het gemeenschappelijk is, dat het van ons allemaal is. Oh, wacht even, de buurman. Buurman, wat vind jij van je nieuwe voortuin? Ja, ik vind het uh, een hele verbetering. Ik ben er heel erg blij mee. De zoon van de buurman? De zoon van de buurman, oh, ik, ja. okay. Maar uh, nee, heel veel positieve reacties ontvangen van uh, verschillende kanten... van vrienden die langskomen. En, uh, ja, het is een heel ander gezicht. Dus, uh... Heb je er al iets uit gegeten? Uh, nog niet heel veel. Ik heb net een paar aardbeien geproefd en die waren wel uh, lekker. Dus, maar uh, nee, dat uh, moet er nog even ingeslepen worden. Ja. Ik heb zelf wel eens uh, aardbeetjes geplant uh, achter in mijn tuin. Klein pittoresk. Uh, niets voorstellen een tuintje ja. en dat fokten ze gek. Die uitbije komen ja. elk jaar weer op en er komen er steeds meer bij. Dus ja klopt en daar hebben ze ook goede arbeiders dus aan. Net onkruid. ja heerlijk zijn ze. Oké, okay. bij mij zijn de vogels eerder. Dus ik heb ook heel veel aardbeienplanten. Slaan, hè? gewoon slaan. <laughs> ja, kat nemen. <laughs> maar als je erop gaat letten, want ik was dus nu in Eindhoven. Maar als je erop gaat letten, dan zie je echt wel vaker uh, eetbare planten op vreemde plekken. Kijk je bijvoorbeeld die bioscoop Cinemac langs de A12? Ja, ik ja? ken ook de directeur ervan. Een ontzettend gedreven man, daar heb ik wel eens een keer mee gepraat. Precies. Een hele leuke kerel. Hoe heet hij ook alweer? Gerben Kuipers. Het is een mooie geluidsval eh, langs de A12. En eh, ons Nederlandse klimaat is aan het veranderen. We kregen mooie droge tijden. Uh, uh, mijn uh, plaatsgenoot Harry Otten uh, uh, vertelde mij... dat het klimaat in Nederland uh, en rond Ede ongeveer vergelijkbaar wordt met Lyon. Ik was daar en ik zag daar prachtige wijnstronken. En toen denk ik, nou, waarom zou ik niet op een helling langs de A12... wijn op mijn dak gaan zetten? En uh, toen heb ik me, uh, uh, me verder in mijn hobby verdiept. En vroeger heb ik ook nog eens iets aan plantkunde gedaan. En toen dacht ik, ja, druiven houden van CO2. Nou, waar is ontzettend veel CO2 langs de snelweg? Want uh, dat is de uitstoot van auto's. Dus eigenlijk is het een fantastische tussenhaakjes mesthoop... waar de druiven groeien. Die slurpen die CO2 op. Dat is heel goed voor het milieu. Dus bovenop de geluidswal, uh, boven het parkeergarage... en op de bioscoop hebben we de wijnranken gezet. Witte wijn. Cabinet Blanc. En wij eh, hebben vorig jaar een kleine oogst gehad. En dit jaar verwachten we zo'n 6.000 flessen eh, eh, de Cote A12... Die hebben... heet ook echt Coat A12? Nee, nee, we hebben, omdat het een bioscoop is. En de klanten die ook graag een bioscoop uh, en natuurlijk ook een witte wijn willen drinken. Hebben we hem Sinefino genoemd. Dus uh, bioscoop, wijn uit de bioscoop. Hè, dus de streek. En uh, nou, de streek is de A12. En, uh, dus de Coat eigenlijk. En dan de wijn die heet Sinefino. Wat ontzettend heeft... leuk. En hoe, hoe smaakte die vorig jaar, die eerste ook? Nee, die is ontzettend lekker. Het is een soort bijna een, een, een heer, Nederlandse Sauvignon. Echt een heerlijke witte wijn. Nou had u hier... Hier natuurlijk de gelegenheid, omdat u hier de bioscoop heeft... om daar een uh, wijngaard aan te leggen. En een heuvel. En een mooie helling. En we zijn dus de eerste je je allemaal de helling. Ja, ja een helling. Ja. En er zijn niet zoveel hellingen in Nederland. Ja. Dus, dus waar, waar zou u nog meer... Heeft u zo, nog meer van die fantasieën waar u nog meer wijngaarden aan zou willen leggen? Ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk meer geluidswallen in Nederland. Hè. Dat is zeker... Het uh, zou een heel leuk idee zijn... om daarmee nou, ook de, de uh, omgevingen wat, uh, uh, wat aantrekkelijker te maken. Ik zou zeggen, probeer gewoon... het struik kost 3 euro. Uh, uh, Lees in een boek... en ga daarmee spelen en, en dan ontstaat ontzettend veel leuke dingen. Ga je dat zelf ook doen, wijn verbouwen? Nou, dat gaat het me te ver. Ik heb wel een uh, druivenstruikje, hoor. Maar wijn koop ik gewoon bij de slijter. Maar er zitten wel al druiven aan, zo nu en jaren? Nou dat ja, is, is nog te vroeg, hè. Ja. En kom komkommer? <laughs> ja. Ik noem maar wat. Ik wil, nou, ik wil <laughs> eigenlijk niet, niet, niet te kritisch en te negatief erover zijn. Want als ik zie wat er allemaal aan groenten doorgedraaid wordt, vind ik dat heel slecht. Maar ja, je wordt natuurlijk wel, uh, wel voorzichtig, hè. Jij wordt voorzichtig. Eet ik niet hoor, ik, ik blijf gewoon eten. Dankjewel. Ik <lacht> van nu in de De DeGids.fm Daar zit hij, ja. Oh, wat een grote. Jeetje wat een beestig. Hij uh, trekt. Waar zijn de andere chasers? Waar is crack? Oh, wat is dit gaaf zeg. Wat is dit? Oh, moet je kijken. Oh. Ja, ja, ja, ja. Dichtbij, jongens? Amerikaanse stad Iowa, zeven jaar geleden... Nederlandse tornadojagers gaan uit een dak als ze op een groot exemplaar stuiten. En elk jaar gaat een team van tornadojagers naar Amerika om zo'n ervaring op te doen. Ze behoort tot een club van voornamelijk meteorologen die zich tornadojagers noemen. En daar zitten bekende weer mensen bij als Reinier van den Berg en Margot Ribbrink. En gisteren keerde een team terug en twee leden daarvan, Wouter de Baar en Arno Paanstra, zijn hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan ook zo te keren als je een tornado ziet? Ja, absoluut. Ja, ja, dat zeker. gaat ja. uh, echt van, ah, kijk. En aan foto's nemen, video. Wat doen jullie allemaal? Allebei. Arno die fotografeert heel veel. Ik film dan toevallig. Tenminste dit jaar. En ja, dan ga je wel uit je dak als je wat ziet. En hoe lang zijn jullie daar geweest? Drie weken. Hebben jullie wat gezien? Jazeker, we hebben op twee dagen tornado's gezien. En daarnaast zie je ook hele mooie andere buien. Van dichtbij, onweersbuien met heel veel bliksem. Maar op twee dagen tornado's gezien, terwijl het stikt van de tornado's dit jaar. Nou, in er zijn behoorlijk veel tornado's dit jaar, meer dan gemiddeld. Maar het is niet zo dat je elke dag daar tornado's hebt. Dus... En, en dan gaan jullie op zoek naar een tonale. Jullie rijden gewoon een beetje kriskast door het land heen. <laughs> nou, wij, en dan kom je er eentje nee, tegen, hoop je. was het maar zo makkelijk. Nee, <laughs> wij, wij, wij analyseren de weerkaarten allemaal. En we maken dus een uh, ochtends een verwachting uh, waar we naartoe moeten voor, dat, uh, voor, het, voor die dag. Dit is Arno Paanstra, die spreekt, ja. En dan proberen we dus een uh, gebied te selecteren... Waar, uh, waar die dag de beste kansen zijn op onweersbuien. En uh, ja, dan gaan we daarop af. En jullie zijn ook in de streken geweest waar uh, de hele handel verwoest is door die tornado's? Ja, we zijn toen ook vrij dichtbij uh, die tornado van Joplin geweest. Uh, wij hebben voor de stad toen uiteindelijk, voordat die daar toeslog, hebben we naar het zuiden moeten rijden, omdat er om die tornadobui heen meerdere buien ontstonden die ook een tornado hadden kunnen geven. En dan, ja, dan moet je toch voor je eigen veiligheid kiezen. En je moet wel in de gaten houden dat je altijd routes hebt om weg te kunnen. En als we die bui vo blijven volgen, die richting Joplin is getrokken, dan ja, was je misschien wel heel dichtbij die verwoestende tornado. Geweest, maar was je misschien ook minder goed weg kunnen komen. Mm -hmm. En uiteindelijk Joblin nog gezien, of niet? Nog zijn, een keer terug geweest? Ja, we zijn een paar dagen later zijn we er uh, toevalligerwijs doorheen gereden, omdat we weer naar Missouri moesten, omdat dat het gebied was waar we voor die dag uh, weer zwaar weer verwachten. En uh, toen zijn we ook door die stad gereden en dan word je wel even heel stil als je dat ziet. Wat zagen jullie? Ja, totale vernietiging. En ja. tornado schade is echt heel bijzonder. Uh, je, je ziet uh, bomen waar dan alle. Losse takken vanaf zijn, de kleine takjes. En alle, de bast bijvoorbeeld is totaal weggevreten door alle, al het materiaal wat door de lucht is geslingerd. Is dat niet raar dat jullie gek worden van vreugde als je een grote tornado ziet? Ja. Terwijl die aan de andere kant dood of derf zijn. Ja, dat, dat, dat is de, inderdaad de, de keerzijde. Wij weten juist heel goed ook wat die keerzijde is. En uh, we zeggen altijd, net als alle Amerikanen, van ja, wij vinden tornados een heel mooi natuurfenomeen, maar we hopen toch vooral dat ze op de open graslanden zich voordoen. En uh, meestal gebeurt dat ook. Alleen, ja, soms is het vervelende toeval dat hij door een stad of een dorp gaat, net zoals nu door Joplin. En dan is het inderdaad eenmaal ellende wat je krijgt. Waar het de baan. hoe lang al in uh, uh, op jacht? Dit was mijn derde jaar dat ik uh, naartoe ben gegaan. En worden dan alle tornados ge geroteerd? In een boekje, in de computer. Want ik heb er nou 17 gezien. Uh, nou, ik ben nu ondertussen de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar, Zoveel uh, al? Ja, ik, vorig jaar hebben we er bijzonder veel gezien. Toen waren het er 18. En uh, er zijn er dit jaar een paar bijgekomen. Maar er was bijvoorbeeld ook één onweersbui. Uh, die om de haverklap een hele korte touchdown, zul maar zeggen, van een tornado gaf. Dan nou, gaat dat slurfje naar de grond. Ja, ja, en, ja, dat duurde dan vijf seconden en dan weer weg. En een minuut later deed hij dat weer een keer. En zo diverse keer achter elkaar. Ja, dan raak je op een gegeven moment wel de tel kwijt. Dus dat. Uh, dat, dat geldt dan als 25 verschillende tornado's? Ja, nou, we hebben het voor dit jaar maar als uh, één geteld, uh, hadden we ja. afgesproken. Dus dan, dan zit ik nu in totaal op, ik denk, 22 tornado's. Aanopaan staan hoeveel al? Uh, ik, ik, ik weet het niet meer precies meer. Maar ik denk uh, richting de 40 of zo. Want al vaker op neer geweest? Ja, dit was zeven jaar. En dat, dat is echt een fascinatie die je niet, niet meer kwijtraakt. Nee. Oh, denk je, ik hou er een keer mee op. <lacht> nou, misschien komt er wel een keer een moment. Maar het is echt heel fascinerend om te doen. En ook vooral. Het is niet alleen uh, het moment dat je een tornado ziet, dat is natuurlijk echt uh, het ultieme wat je kan bereiken. Maar vooral ook uh, de analyse maken, zeg maar. En jouw verwachting proberen te maken van waar die dag de onweersbuien gaan ontstaan. Not normaal gesproken met die webmaster. Dus dan vraag ik me af waar komt die fascinatie vandaan dan? Ja, nou, de fascinatie, daar hoef je natuurlijk geen metro voor te zijn. Uh, om die fascinatie te hebben. Je hebt wel heel veel meteorologische kennis voor nodig. Om, uh, om die analyse te kunnen maken. Maar die is dan gelukkig aan boord in die auto. Nou ja, ik Ik doe het ik doe al heel veel jaren nu. En ik heb uh, natuurlijk heel veel uh, zelfstudie daarna gedaan. En ook heel veel praktische ervaring. Dus op dit moment uh, ben ik wel degene die het meeste uh, van het meteorologische werk doet. Dus die en van, huilen jullie dan een speciale auto zodat hij niet omwaait? Nee, we hebben gewoon uh, een bus. Wel een ruime bus, omdat we moeten natuurlijk, ja, je bent de hele dag op stap en je hebt al je spullen bij je. Je weet nooit waar je terechtkomt. Dus we hebben een grote bus waar je ook nog ruim in kan slapen. En voor de rest is het gewoon wat apparatuur met vooral laptop met internetverbinding. Zodat je de radarbeelden kunt bekijken. Want daar kijk je naar om te kijken welke route je moet volgen. Ja, op het moment dat er een bui ontstaan is. Dan bepaal je op basis van de radarbeelden zeg maar, ja, waar de bui zich heen trekt. En waar de interessante punten zich in die bui uh, bevinden. Dus het punt waar de rotatie uh, plaatsvindt. En op dat dat moment, kan je op, al zien? Op, op ja, je hebt, ja, in Nederland kennen we maar één type radar. Uh, daar zie je alleen of het regent of niet. Of dat het hagelt of niet. Noemen wij buienradar. De de buienradar. Ja. En in Amerika heb je ook nog radars waarbij je uh, kunt zien of iets, welke kant iets op beweegt. En daarmee kun je dus zien of, of de draaiing in de uh, bui zit. En dan kan je dus het punt binnen, binnen een bui bepalen waar dus de tornado zich eventueel zou uh, kunnen bevinden. En die draaiing zie je dan ook letterlijk in de lucht. Hè? Op het moment dat je hem nadert, dan zie je van die, van die muren die zich opstapelen. Hè? Ja, ja je, ziet, je ziet dat onder een wolk dat er een soort uitzakking ontstaat. Dat noemen ze een wall cloud. Uh, Die draait om zijn eigen as. En uh, op het moment dat je dat ziet gebeuren, ja, dan kan er dus een tornado ontstaan. Maar je weet ook nooit zeker of het wel daadwerkelijk gaat gebeuren. Dan moet hij verder uitzakken, natuurlijk. Ja, dat gebeurt niet zozeer. Het is dan echt dat je een soort van uh, funnel cloud ziet ontstaan, wat? zoals ze dat noemen. In Nederland is dat een, een tuba. Dat is eigenlijk een soort van beginnende tornado. Dus je ziet zo'n klein ronddraaiend dingetje zie je onderaan de bui ontstaan. En die gaat dan steeds verder naar de grond. En ja, op het moment dat hij dan. Uh, volgens, de of volgens de officiële definitie voor twee derde tot de grond is... dan mag je spreken van een tornado. Uh, maar vaak zie je dan ook al dat het op de grond al in beweging komt. En jullie ja. hebben het op de website, op jullie blog... hebben jullie het ook over wall clouds, dus ja. over muurwolken. Ja, ja. En je hebt het ook over supercells. Wat zijn dat in vredesnaam dan? Een, een supercel is zeg maar een, een hele zware onweersbui... Uh, waar dan die rotatie die Arno net benoemde in zit. Dus die supercel, die onweersbui, die roteert om zijn eigen as. Maar dan hoeven er nog geen uh, wall clouds geformeerd te zijn? Uh, nee, dat hoeft nog niet. Het uh, staan aan het begin van. Er komen ja. er altijd wel uh, van, die, van, die, van die muurtjes opzetten. Nou nee? ja, je, je ziet altijd verschillende structuren. Het is elke buis weer anders. Maar er zit wel een bepaalde structuur in. En dat is zeg maar de definitie van zo'n uh, supercel: is dat het een. Het is georganiseerd. Het is niet zeg maar uh, een, een willekeurige buis zonder structuur. Maar je, je weet dus ongeveer waar de plek zou moeten zitten waar een tornado komt. Je weet ongeveer de plek waar de grootste hagel zit. En dat, dat is dus echt heel groot. Ja, zo groot als tennisballen hebben we ze dit jaar gezien. En Het dus... gaat altijd gepaard met hagel dan? Ja, eigenlijk vrijwel altijd. En, en met zeer zware onweer. Dat is eigenlijk een combi... Uh... En dat, dat weet je? dat weet je. Ja, je ja. weet dus doordat die structuur van die onweersbui... of die supercell zo duidelijk is... weet je precies waar die tornado zit, waar die hagel zit... en dus ook welke gebieden je in die bui echt moet vermijden. Ik las ook dat een van jullie teamleden, Ben Peters... op, uh, op tornadogebied werd ontmaagd. <laughs> ja, dat, uh, dat daarvan spreken wij als je je eerste tornado hebt gezien. Dan ah, dat, als het ware en, en hoe ging dat? Zijn eerste dag? Wat uh, zag hij? Het was een dag met, uh, met heel veel wachten. Uh, we, hebben, we waren op, op een gegeven moment al om 12 uur, s middags waren we op dat plaatje, en we hebben volgens mij tot 6 uur s avonds moeten wachten tot er echt een onweersbui ontstond. Maar ligt het dan aan? Ligt het dan aan de, aan de radarbeelden die niet goed zijn? Nee, nee, het duurde gewoon heel lang voordat de bui daadwerkelijk ontstond. Uh, er was een, een zogenaamde inversie aanwezig. Uh, dat, dat is? Dat betekent dat er uh, op grotere hoogte in de lucht een soort drogere luchtlaag zit en daar moet uh, de vochtige lucht eerst doorheen weten te breken. Dus dat werkt als een soort ja, je zou kunnen zeggen deksel op de pan. En uh, hoe langer, uh, ja, als je maar lang genoeg blijft proberen dan komt die daar vanzelf een keer doorheen en dan krijg je dat die onweersbui ontstaat en tot die tijd heb je alleen een enkel stapelwolkje of zo, zoals je dat ook wel eens in, in Nederland ziet. Maar ja, die tijd heb je dus nodig voordat er daadwerkelijk een bui ontstaat. En dit keer was die inversie heel erg sterk. En dan duurt het heel lang voordat er een bui kon ontstaan. Maar voor hetzelfde geld heb je een zwakke inversie en heb je om 12 uur smiddags al een bui. En hoe reageerde Peters? Ja, die ging net zoals ons echt uit zijn dak natuurlijk. Ja, ja dat is altijd heel erg mooi. Vooral de eerste, dat blijft je altijd bij. En ja, op die, tot... die website tornadojagers.nl lees ik ook... Eh, spannend trouwens om te lezen, zo nu en dan... Eh, dat jullie Amerikanen waarschuwen welke vluchthoeken <laughs> ja. ze moeten nemen. Dat begrijp ja. ik dan Nou, die dat, die... Is, dat is iets heel bijzonders en het, het lijkt wel steeds meer te worden. Uh, in Amerika zijn heel goed waarschuwingssysteem op zich. Dat uh, sinds 1950, zijn ze daarmee begonnen, eigenlijk elke keer uh, verbeterd is. En uh, ja, wat er nu aan de hand is, is dat mensen, ze horen het, de sirene gaat af. En ze komen uit hun huis en in plaats van ja, naar de schuilkellers... zie je gewoon diverse mensen dat ze gewoon maar gaan kijken... en uh, denken, nou, het zal, het zal wel bij de buurman gebeuren. Of... En we hebben dus uh, meerdere mensen... Ja, ik ben op een aantal momenten bijna boos geworden van... Ja, ga nou gewoon echt alsjeblieft weg, want het, het is het levensgevaarlijk wat hier... aan Maar ja, uh... naar welke kant moet je dan nou weg? Moet je de vinger ja, nou, dat... opsteken waar de wind vandaan komt? Nee, ja, je moet naar de schelkelder gaan. En, uh... dat, dat sowieso, en ja. wij kunnen op basis van wat wij weten... kunnen wij wel zeggen, we hebben dus een aantal mensen bijvoorbeeld uh, gewezen... van nou, uh, rij naar het zuiden van de stad... Uh, en dan, dan ben je veilig voor, voor in deze situatie. En dan rij je met 200 kilometer per uur weg. Want je wil het natuurlijk zo dicht mogelijk zijn, of niet? Wij willen zo wij, het dicht mogelijk zijn. Ja, wij wel, ja. ja. <laughs> maar ja, die mensen die moeten natuurlijk gewoon zo snel mogelijk... die schelkelder in als die sirene gaat. Want die hebben geen benul uh, waar ze wel en niet veilig kunnen staan. En dan is de schelkelder, denk ik, de enige juiste plek. Ik wil zo nog even praten met allerlei uh, terminologie... die ik op jullie website uh, las. <laughs> Iets van een tornado die zo mooi is als een vrouw. Maar moet ik nog even goed opzoeken. En... Uh, Blijf nog even zitten, want uh, dat lijkt me buitengewoon interessant. Of niet? Zometeen nog. Syrische oppositie kwam bijeen in Turkije. Truthers laten van zich horen in de Verenigde Staten. En reclame-trends is er echt wat nieuws onder de zon. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Doral Meegans. Doral. Radio 1. Het NOS-journaal. In Griekenland krijgen duizenden overleden mensen nog altijd pensioen. En dat kost de regering jaarlijks 16 miljoen euro.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 Bloemen- en plantenkwekers bestrijden bladluis steeds vaker met hulp van insecten... zoals sluipwespen, roofmijten en lieveheersbeestjes. Chemische bestrijdingsmiddelen worden steeds minder gebruikt. Rozenkwekers eh, die gebruiken bijvoorbeeld bijna de helft minder chemische producten... dan acht jaar geleden. En in Amerika heeft een veiling met spullen van oplichter Bernard Medoff... 400.000 dollar opgeleverd. Medoff's golfspullen en huisraad werden verkocht. Maar bijvoorbeeld ook zijn boxershorts Die brachten 140 euro per stuk op opbrengst van de veiling gaat naar mede of slachtoffers, al is 4 ton niet genoeg, want die heeft mensen en instanties voor miljarden bedrogen. Dat is over het hoofdpunt uit het nieuws. Zwara, Radio 1. TheGit.fr met Felix Murdoch. Wat hoort u nog het komend half uur? Mensen die denken dat de aanslagen op 11 september niet door Al-Qaeda, maar door de Amerikanen zelf zijn gepland. Die heten Truthers en de wereld volgt hen. En is internet op het gebied van reclame echt vernieuwend? of is alles wel eens gedaan. Charles Bormans daarover. Bij mij zit er nog steeds Wouter de Baan, Arno Paanstra. Dat zijn twee tornado die gisteren zijn teruggekeerd... uit het zwaar getroffen tornadogebied in Amerika. Deze bijvoorbeeld. Onverwacht braken de krachten van een tornado los... over het Betuwse plaatsje Tricht. Tientallen huizen werden verwoest in een ogenblik tijd. Een paar mensen die zich niet konden bergen... werden gedood in een zuil van stof, stenen en ontwortelde bomen... die dichter en dichter werd... Naarmate de verwoestingen toenamen. Die hebben jullie niet gezien, denk ik. Bestond toen nog niet. Nee. Nee. jullie <laughs> nee. nee. waren nog niet uit eigen gekomen. Nee. Dat was onze eigen grote tornado. In 1967 in Tricht wel van gehoord. Ja. Uh, is dat nou nog mooier dan een tornado in Amerika, denk je? Heb je daarover gehoord? Uh, nou, de tornado, meteorologen? De, tornado hebben we, de tornado hebben we er wel over gehoord. En ook sowieso wel veel over gelezen. En ja, een tornado in Nederland is meer een uniek iets. Dus als het een keer gebeurt, wil ik er eigenlijk wel bij zijn. Maar in Amerika gebeurt het veel vaker. En is ook gewoon de kans dat je er erin ziet veel groter. Zijn jullie nooit bang? Nou, bang is niet het goede woord, denk ik. Wat het belangrijkste is bij tornadojagers, is dat je altijd de controle... Probeer te houden. Ja, te houden. Je uh, probeert, ja. Dat, zijn ook, dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen... dat wij dus niet de stad Joplin in zijn gereden. Omdat je dan de controle verliest. Omdat je dan rekening moet houden met andere mensen die gaan vluchten. Uh, je kan niet op, op een moment weg dat jij zou willen door het verkeer bijvoorbeeld. En op dat moment dan zou je bang worden. En ja, je, je hebt wel een situatie dat het, uh, uh, ja, dat het wel spannend wordt... als je bijvoorbeeld een bui dwars door een bui heen rijdt... en de hagelstenen worden steeds groter. Dan hoop je maar dat ze niet uh, groter, uh, te groot worden. Ja, dat, dat hebben jullie dit heen. jaar meegemaakt ook weer. Ja, de grootste uh, wat we nu hebben gezien is 6 centimeter. Dan blijven je ruiten nog net heel. Maar een centimetertje bij en dan uh, gaan ze door de voorruit. Jullie hebben op uh, jullie website ook een woordenboek. En ja. daar staat bijvoorbeeld leuk-aantrekkelijke vrouw-jonge dame. <lacht> en dat staat achter koude lucht. Ja. <lacht> Ik begrijp het niet. Ja, het is gewoon een beetje taal om uh, er, elkaar ergens op te attenderen... met een soort uh, grappige vorm. Maar, uh, ja, zeker. <laughs> ja. En, en, en alles dragen, wat is dat? Een hele grote vrachtwagen. Een boshout? weed. Wat is dat, Tumbling Weed? Het zijn van die uh, ja, struikjes die over de weg waaien... als het echt goed tekeer keer gaat. Een goede scene... Ja, dat is een, uh, bij een afrit, bij een, uh, een uh, snelweg bijvoorbeeld, dan heb je dus een uh, goede scene. En dat betekent dus dat je er heel efficiënt kan tanken en uh, iets snels eten. Oppoeieren? Dat is naar een gebied met de tornado potentie rijden. Dat heet oppoeieren? Ja, dat heet oppoeieren. Dus je gingen, elke dag gingen jullie oppoeieren? Ja. Klink en bestaat er dan je ook je in de afloop? Uh, nee, dat is dan uh, uitloggen als je gaat slapen <laughs> of uh, inloggen bij een hotel. Dat, uh, <laughs> Mevrouw Brekelmans die, uh, vraagt zich af of jullie dit doen uit pure liefhebberij... of dat er ook een soort uh, wetenschappelijk um, ja, doel mee is gediend. Um, nou, het is te, in de eerste plaats natuurlijk uh, hobby en het zien van een heel mooi natuurfenomeen. En in de tweede plaats kan je de kennis die je in Amerika opdoet uh, wel gebruiken. Ook In Nederland hebben we natuurlijk onweersbuien. Dat zijn wel onweersbuien van een ander kaliber. Maar je leert gewoon heel veel over de structuur van zo'n bui, over de ontstaanswijze. Dus ja, dat is dan misschien een beetje het, het wetenschappelijke deel daarvan. Maar... Uh, het is niet zo dat wij gegevens verzamelen en, en dat soort zaken. Jeffrey Blauw heeft de uh, film Twister gezien en daar zie je meerdere ploegen op jacht gaan naar een tornado. Hè? Die maken er een soort competitie van. Gaat dat ja. bij jullie ook zo? Nou, de competitie, ja, je wilt natuurlijk altijd als eerste en als dicht uh, het meest dichtbij staan. Maar het is niet zo uh, dat er echt, uh, echt een competitie is. Wat, wat wel is, uh, is dat de laatste jaren echt enorm toeneemt het aantal tornadojagers. En vooral als je in het weekend uh, rond Oklahoma of Kansas uh, moet, uh, moet zijn... Dan, ja, dan staan er echt honderden, uh, honderden mensen. Dus het vielen rijden, zeg maar. <laughs> en dan kan je ook niet makkelijk weg. Dat is dan wel iets waar je rekening mee moet houden: dat je wat eerder zult moeten vertrekken dan je normaal ja. gesproken doet. En er is echt een tornado-alley, hè? Ja. Dat zei ik in het begin. Ja, maar dat betekent niet dat buiten dat gebied geen tornado's voorkomen. Maar, maar welke staten zijn dat? De tornado-alley? Uh, nou, dat begint in Texas en dat loopt dan uh, vanuit Texas richting het noorden tot aan bijna de Canadese grens. Uh, in het midden van Amerika. Ja, het, ja, ja, eigenlijk de staten, zeg maar oost van de Rocky Mountains. Uh, ja, tot aan uh, Mississippi, Tennessee. De, dat zijn er gebieden waar het meeste voorkomt. Maar eigenlijk komt het bij elke uh, staat voor. En wanneer gaan jullie weer terug? Volgend jaar dan misschien weer, hè? <laughs> Wouter de bar heeft er zin in. Paas Paansla ook. Want Zeker. die is nou, geoefend naar u haar. Hartelijk dank voor dit verhaal. Graag gedaan. Graag gedaan. Vana. De Gids.fm. De Wereld En Dan Frank de nooit, je gaat het hebben over een boek... Among the truthers. Het is alleen nog maar in Noord-Amerika te krijgen... en het maakt daar in bepaalde kringen veel emoties los. En nu vraag jij je misschien af wat een truther is. Nou, ik heb een vermoeden, maar leg het toch maar even uit. Ja, nou, toevallig ken ik er zelf één. Het is echt een ontzettend aardige jongen. Dat is een vriend van een vriend van mij... en die kom ik wel eens tegen op verjaardagsfeestjes... En op de een of andere manier komt dan altijd weer dat gesprek uit op 11 september. De aanslagen op 11 september. En voor je dat je het weet, strooit hij met allerlei wetenswaardigheden. Nou, bijvoorbeeld, het is bekend, er stortte een, een vliegtuig neer op het Pentagon, een Boeing. Maar hij beweert bij hoog en belaag dat, uh, dat het geen vliegtuig was. Er zat iets anders achter. Want het kon geen vliegtuig zijn, want er zit maar een gat van vier meter in een muur van het Pentagon. Daar nou, heeft hij dan allemaal foto's bij en aanwijzingen voor. Nou, En dan heb je uh, een, een, van die, uh, een van die torens achter het WTC... Achter die Twin Towers. Daar is een andere toren, 47 verdiepingen Hoog, die is ook ingestort. En dat gebeurde maar in een paar seconden. Nou zegt hij, uh, dat moeten dan uh, explosieven zijn geweest. En daar, oh, zit, ja. daar zouden dan uh, CIA-agenten achter zitten. in een groot complot Nou heeft zoveel gedetailleerde aanwijzingen daarvoor... dat het erop lijkt alsof hij er jaren studie van heeft gemaakt. Kortom, dat is iemand die het officiële verhaal van de Amerikaanse autoriteiten niet gelooft... die niet gelooft dat het een terreuraanslag was. Precies. Een truther dus hij is iemand van de, de 9-11 truth movement. Mensen die op zoek gaan naar de waarheid. Nou, de schrijver van het boek Among the Truthers, dat is Jonathan Kay. Hij werkt voor een Canadese krant. En in 2008 schreef hij een stukje, een kritisch stukje over een, een politica die gelooft ook dat die 9-11 en dat het een grote samenzwering is. En dat was volgens Kay die noemde haar een nutbar, een mafkees. Nou, een, een, een een minuut daarna eigenlijk, want het was een blogstukje... En kreeg hij al eh, honderden reacties kreeg hij binnen eh, van truthers. En die wilden hem overtuigen van hun gelijk. De mensen die schrijven waren artikelief, ze waren lucid, ze waren wel educatief. Ze hadden letteren achter hun naam. Hmm. En hun fantasies waren heel uh, with Met alle soorten technische jargon. En ik wilde weten waarom deze apparently succesvolle, intelligente mensen... Ja, hij kreeg dus allemaal mails in heldere taal. En ze waren vaak ondertekend door mensen met een universitaire graad. Hè, intelligente mensen dus. En ja, hij was dus benieuwd uh, waarom deze mensen uh, geloven in zulke vergezochte complotten. Yeah. En ja, wat ze beweegt, wie ze zijn. Heeft hij daar een antwoord op gevonden eigenlijk? Nou, hij is een, een paar jaar lang is hij helemaal ondergedoken, eigenlijk of ondergedoppeld in, uh, in, die, in die beweging, in die, uh, in die de complotdenkers. Conferenties heeft hij bijgewoond, aan, aan discussies meegedaan. Hij, hij is bij demonstraties geweest, uh, met heel veel mensen interviews uh, gevoerd. Ook de echte big shots in het wereldje heeft hij gesproken. En wat hem iedere keer opviel, dat zijn die overeenkomsten tussen religieuze gelovigen en mensen die in samenzweringen geloven. Nou, deze Jonathan K. Die schrijver, die zegt. Als je ze feiten voorlegt die hun theorieën ontkrachten, dan blijven ze heel standvastig in hun geloof. En ze wijzen de ratio, wijzen ze af. Neem de birthers, die komen ook langs, de mensen die niet geloven dat president Obama in Amerika is geboren. So for instance in the case of the birthers, if you say well, you know the, the secretary of health and the governor, they've all said the birth certificate is, is legitimate, they will simply draw a bigger circle around the conspiracy and say, well, they're in on it too, the media is in on it too, the justice system is in on it too. Ja, laatst werd het geboortebewijs getoond ja. hè, van Obama, de, de, de Long uh, Slip Birth Certificate. Uh, maar dat heeft helemaal niks uitgemaakt. Die birthers, die geloven er gewoon niks van. En dan maken ze hun cirkel van samenzwerers, maken ze gewoon groter. Dus als de minister van Volksgezondheid, de gouverneur, de media allemaal zeggen van nou het is, het is, het is echt. Dan maken zij dus vervolgens deel uit van het complot. Waar komt dat enorme wantrouwen vandaan? Nou, er wordt wel gezegd dat het te maken heeft met het, het, het vertrouwen in de Amerikaanse regering. Dat is echt tot een dieptebunt gedaald. In 1958 had 73 van de Amerikanen vertrouwen in de regering. Nou, dat is afgenomen tot 22 in 2010. En uh, die Jonathan K. die schrijver, die zegt dat het is eigenlijk de schuld van de politieke partijen Die bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. En uh, alles wat de ander zegt is niet waar. Dus wie kun je nog vertrouwen? Nee. Wie kun je nog geloven? Uh, die partijen die gunnen elkaar niets meer. En een heel belangrijke factor is volgens Jonathan Kay het internet. Typically they're in their own little self-contained internet bubble of people who think like they do. Uh, so in their mind they're not outsiders. This has never existed in American society prior to the internet. En het is waar. Ze zitten in een eigen kastop, in een eigen afgeschermd wereldje op internet met mensen die er precies zo over denken. En uh, ze lezen alleen hun eigen nieuwsberichten. Dus ja. ze gaan niet naar de website van de New York Times. Ze kijken niet naar, naar ABC News. En volgens Jonathan Kay gaat het vaak om cranks, zoals hij ze noemt. Dat zijn nou, gestudeerde mannen van middelbare leeftijd. Een beetje het type gepensioneerde wiskundeleraar. Hm. En ze zijn op zoek naar een intellectuele uitdaging. En het zijn mannen die wel... Nou ja, 12, 14 uur per dag achter de computer zitten. Soms hun baan zelfs opzeggen om ja, die hele dag... dus allerlei minutieuze details uit te pluizen. En zijn die mensen nou lekker gewoon onder die kaastol blijven zitten? Of zijn ze er even uitgestapt om dat boek te lezen? Nou, kijk je naar de reacties op internet... dan zijn er toch wel heel veel mensen die in elk geval kennis van hebben genomen. Die truthers. En ze zijn niet bepaald blij met het boek van, uh, uh, van Jonathan Kay. Uh, onder hun is uh, onderzoeksjournalist Barry Swicker. Hij is zo'n crank die, die, de die de revue passeert in dit boek. En Swicker heeft het gelezen. En hij vindt het resultaat helemaal niks. Want, zegt hij, de schrijver draagt geen argumenten aan... om samensweringstheorieën te ontkrachten. Hij komt niet met, uh, met feiten. En uh, Among Truthers maakt vooral mensen zwart, vindt Zwikker. En dat raakt hem heel persoonlijk. Well one thing he says is that we lack a sense of humor that the totalitarian no, very, very, mindset I, the clock is running very yeah, So that's let me right. get you that So anybody who knows me knows I do not lack a sense of humor. That's a real put down. Ja wat wat Swicker dus vooral dwars zit is dat hij in het boek vooral weg wordt gezet als een soort van ko koos humorloos want wie hem beter zegt die weet wel beter. En yeah. wie je beter kent die weet wel beter zegt hij dus. Now among the truthers is dus geen boek dat de truthers op andere gedachten probeert te brengen. Maar de schrijver probeert juist te laten zien wie die truthers nou eigenlijk zijn. Waarom ze geloven wat ze geloven. Volgens verschillende recensenten is Jonathan K. daar aardig in geslaagd. De truthers zelf, die denken daar heel anders over. En nou, dat viel eigenlijk ook wel te verwachten. Dankjewel, Willem Frank de Noot. Tot woensdag. Tot woensdag. De de Turkse bakplaats Antalya vond vorige week een belangrijke bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van alle politieke, etnische en religieuze stromingen uit Syrië. Syrisch-Nederlandse econoom Abrahim Miro was bij die bijeenkomst. Meneer Miro, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in een studio in Amsterdam. Allereerst vielen volgens mensenrechtenactivisten dit weekend minstens 40 doden in het noordwesten van Syrië. Zijn die berichten al bevestigd? Die berichten die worden bevestigd door verschillende uh, mensenrechtenorganisaties. En we hebben ook da beelden daarvan gezien. En dit is voor het eerst dat doden vallen in de stad Deirazur. Dat is in het noordoosten van Syrië. Uh, daar zijn met name ook de stammen, Arabische stammen. En, en die zijn uh, echt een heel belangrijk factor in, in, in Syrië. En dus de Syrische staatsmedia... Wat zei u? Ja, dat betekent dat het uh, verder verspreidt. Nou, spreken de Syrische staatsmedia van vier gedode politieagenten. Nou ja, kijk, dat is precies uh, wat de Syriërs proberen. De Syrische staatsmedia, ze laten geen onafhankelijke media binnen. Uh, waarschijnlijk wordt dat geschoten op eigen soldaten... die weigeren om op burgers te schieten. En vervolgens worden die lijken uh, op de Syrische TV. Uh, getoond uh, alsof zij de slachtoffer zijn van gewapende bendes. Dus het is, het is, het is als iemand van horrorfilms uh, houdt... dan uh, raad ik ze aan om uh, de Syrische staatsdelen te bekijken. Verschrikkelijk wat ze, uh, wat ze tonen iedere avond. U zegt uh, dat is gebeurd in het oosten van dat land. Uh, het gebied dat grenst aan Turkije of het gebied dat grenst aan Iran? Uh, het grenst aan Irak, uh, sorry. Dat is uh, vlakbij Ira de Irakse sorry. grens, ja. ja. Um, de bijeenkomst in Antalya daar bent u net dit weekend van teruggekomen... moet een bijzonder uh, sfeer hebben gehad, denk ik... met al die nou, uiteenlopende stromingen die er bij elkaar waren. Ja, ik, ik heb indrukwekkende dagen meegemaakt als Syriër in het buitenland. Ik, heb, uh, ik hoop dat ik uh, de geboorte van de nieuwe Syrië mee gepaakt heb. 300 uitgenodigden van verschillende stromingen. En uh, men uh, beschouwde dat als de eerste vrij verkiezingen... Uh, sinds uh, vijf decennia. Uh, mensen van verschillende stromingen en met, met, met, met uh, stemkastjes... En uh, twee lijsten uh, en uiteindelijk uh, verscheen op het scherm uh, een lijst die 80% van de stemmen had gewonnen en een lijst met 20% van de stemmen. Maar er werd dus gestemd over mensen? Er was gestemd over, uh, trouwens dat was een van, de, van mijn voorwaarden dat ik uh, deel zou aannemen dat er geen regering in ballingschap of iets dergelijks uh, wordt uh, gekozen. Uh, dit, was, dit is een, een, een, een zijn, uh, raadgevende orgaan is, is gekozen. Het uh, is dus met name om eigenlijk uh, de revolutie te steunen en als een gesprekspartner te treden uh, m, uh, m, uh, met, met de EU maar en de Maar kennen die mensen S. elkaar dan allemaal als er 300 uh, mensen zijn uit verschillende delen van de wereld neem ik aan, het Syrië zelf misschien ook nog of niet? Ja, uit Syrië zelf waren we ook aanwezig. Maar degenen die gekozen zijn, zijn met name Syriërs in ballingschap. Kijk, uh, dit, dit, dit is een manier om met name eigenlijk de krachten van Syriërs in het buitenland te bundelen. En ook twee cruciale vragen te beantwoorden: dat, dat uh, het Westen uh, niet meer uh, dat, dat argument gebruikt, de Syrische. De Oppositie heeft geen één stem. Ze zijn inderdaad gefragmenteerd. Dat is alleen maar goed, ik vind dat een zegen. Maar ze hebben één doel, één stem, en dat is eigenlijk de val van het regime, het vertrek eigenlijk van Assad. Dus dat heeft ze heel duidelijk uh, gesproken. En daarnaast hebben ze eigenlijk ook in een slotverklaring hun visie over uh, hoe zij de toekomst van Syrië zien. In Syrië, een democratische Syrië en seculiere Syrië, uh, vrijheid van meningsuiting, parlementaire democratie. Uh, waarbij ook uh, de rechten van alle bevolkingsgroepen, etnische groepen. Uh, uh, Worden erkend uh, binnen één serie. Uh, en en dat, dat, dat, ik, ik, ik heb bepaalde situaties meegemaakt mm -hmm. dat, dat ik echt onder de indruk was. En die raadgevende raad, dat zijn dus 80 mensen, zei u net? Nee, 31 mensen is de raadgevende uh, raad, vier Koerden. Uh, vier uh, van de moslimbroederschap drie van de Arabische stemmen, stammen en zestien liberalen en die zestien liberalen vind ik dat zij degene zijn die echt de toekomst van Syrië zullen, zullen in goede banen leiden de rest ook, maar je, je zag ook tijdens de, de, de, de, de, de, de kies uh, bijvoorbeeld toen iemand riep uh, de scheiding van kerk en staat je zag ook de, de gematigde kant van de moslimbroederschap uh, dat ook leuk vinden, goed vinden dat zijn echt de gematigde takt dat als de AK-partij, de partij van Erdogan in Turkije en je zag ook een, een, een natuurlijke uh, clustering van Koerden, liberalen. En die, die waren eigenlijk ook de, de belangrijkste kracht. D dit, dit, ont, dit haalt eigenlijk dat argument uh, van. moslimbroederschap zullen aan de macht komen, eigenlijk onderuit. Maar ik. die 31 mensen die gekozen zijn, die zullen dus niet plaats gaan nemen in een eventuele regering. Wat zullen ze wel gaan doen dan? Kijk, wat zij gaan doen, ze, ze, ze gaan ook van die 31 mensen. zullen er 11 uh, worden dan uh, benoemd of gekozen. Uit intern. die 31. Ja, uh, uh, waarschijnlijk ook ruimte voor, uh, voor belangrijke Syrische oppositiefiguren buiten die 31. In ieder geval 11 mensen. Dit, dit heeft dan de uitvoerende raad. En die zullen dan in gesprek treden... Uh, in Brussel, in Parijs, in uh, Washington... en in Londen en wellicht in Nederland. Uh, het zijn echt... Um, als ik de top 20 van... de meeste bekwame Syriërs in het buitenland... dan zit er zeker... Um, in die 31 zit er zeker 15 daarvan in. Uh, dus ik, de personen die eigenlijk in die, in die, in die comité's, in, in dat uitvoerende raad... en ook uh, sorry, in dat uh, uh, raadgevende raad, die, geven, die, die hebben aanzien. Zit u er zelf in? Nee, ik heb, ik heb zelf gekozen om, om niet deel aan te nemen. Um, uh, ik, ik, ik wil eigenlijk afwachten hoe zij erin zullen slagen. En, en wat ik dapper vond van die mensen... is dat zij allemaal een verklaring hebben afgelegd... dat zij uh, na de val van het regime niet zullen deelnemen aan de verkiezingen. Dus het betekent dat zij niet op uit zijn om een bepaalde functie uh, te bereiken. Dit is puur om de revolutie te steunen. Dat vond ik integer en eigenlijk ook uh, vrij nieuw. Maar dat In, komt er komt straks natuurlijk op momenten dat het echt onverhoop, uh, voor, voor u natuurlijk verhoopt uh, gaat gebeuren... Dat dat uh, in, in Syrië een ander regime komt. Dan wordt er wel weer een beroep gedaan. Juist op dit soort mensen, denk ik. Van, komt er een vredesnaam in de regering zitten? Want we hebben uh, harde en goede en bekwame krachten goed nodig. Nou ja, ik denk dat in Syrië uh, um, uh, de, de, de, de, de, de tienvoudige eigenlijk van die 31 al in Syrië zit. Dit zijn eigenlijk de mensen die juist de revolutie in gang hebben gezet. En ik vind dat de degenen die zoveel opgeofferd hebben, dat die juist de voorrang krijgen. En mensen in ballingschap, als ze gevraagd worden, als er echt geen alternatieven die we zijn, dan moeten we deel aannemen, Maar ik vind dat de mensen daar zelf moeten de touwtjes in handen nou, hebben. Nou hoorde ik ook dat er rond het hotel uh, waar u bij elkaar kwam... ook aanhangers van president Assad demonstreerden. Dat moet nou, ik moet, ze eigenlijk, ik moet Assad misschien bedanken... voor de prachtige marketingcampagne die hij voor ons heeft uh, gezorgd. Want hij stuurde twee vliegtuigen vol met zijn aanhangers. Die waren iets van 300 meter van het strand af. Uh, uh, uh, uh, knielend op de foto van Assad... En dat was natuurlijk prachtig. Uh, media Mediaaandacht was uh, direct. Uh, ik bedoel, het was vol met journalisten. BBC, uh, CNN, um, Associated France Press, uh, Al Jazeera, Al Arabiya. Dus dat, dat, dat, dat heeft ook, volgens mij ook op dezelfde avond... waren de demonstranten die riepen... Leuzens uh, uh, steunend, zeg maar de, de Antalya-conferentie, die steunde dat. Dus dat was... Uh, uh, ja, dat was een bepaalde, uh, ja, bepaalde vertrouwen uh, van de bevolking... In, in, in dat conferentie is gewekt nadat die, die al de aanhangers van Assad... Uh, waren toegestuurd uh, op die mensen. Abri Miro heeft het eerste begin gemaakt op weg naar een democratische Syrië... in Antalya in Turkije. Hartelijk dank. Dank u wel. Dit is de gids fm Met Felix Burders naast de traditionele reclame als gedrukte folders, radio- en televisiespots... worden er voortdurend nieuwe vormen bedacht. Een vaste gast op de maandag, marketingman Charles Bormans... Die zet een aantal van die nieuwe reclamevormen op een rijtje. Charles, goedemorgen. goedemorgen. Felix. Wat zijn de belangrijkste trends dan? Nou ja, goed, dat toch in feite het internet en de immer voortschrijdende techniek... Ja, die blijven steeds maar meer ongekende mogelijkheden bieden. Maar ook het fenomeen groen eh, lijkt door te zetten... daar waar het om reclame gaat. De groep is één... Eh, Ontwikkeling waar ik echt helemaal enthousiast over word. Nou, uh, uh, jij komt nog uit de tijd van de advertenties, Felix. Een ja. beetje het oude medium, maar meer niet. <laughs> maar dit oude ouderwetse medium kent, toch, uh, lijkt een heel nieuw, nieuw leven in te gaan. Uh, want in Noorwegen bijvoorbeeld is in maart van het jaar een Volkswagen-advertentie gemaakt. Waarbij je met gebruik van jouw iPhone. Uh, uh, de auto die uh, als het ware op een weg is afgebeeld... echt kunt laten bewegen. Dus de advertentie uh, is een soort luchtopname. Je ziet daar een weg oplopen. Je houdt je iPhone daarboven uh, middels een speciale app. En je kunt over die weg gaan. En dan zie je daar die auto op rijden. Dus je kunt een soort uh, uh, uh, ja, interactieve testrit maken... met behulp van een advertentie. Is dit de eerste iPhone-advertentie? Nee, in België, mind you, daar hebben ze dat al eerder gedaan. In 2010, in het najaar, hebben ze voor AXA een advertentie gemaakt... waarbij je ook je iPhone kunt gebruiken. Die leg je op een advertentie en dan zie je een of ander bizar ongeluk. En ze noemen dat daar ook een i-ad. Leuk, bizar ja. ongeluk. Ja, uh, nou, nou ja is het in is een maatschappij, hè? Uh, Ja, nou snap ik hem. Ja. Die 3D hè, in ja. de bioscoop, dat ja. is een belangrijke ontwikkeling natuurlijk. Ja. De laatste jaren zie je dat ook... Vraag ik mij af terug in advertenties? Niet in advertenties, maar we zien het wel in buiten de reclame. Op een hele uh, spectaculaire manier. Het heet. Uh 3D mapping, 3D mapping. is een zeer spectaculaire vorm van autorenreclame... waarbij dus gebouwen gebruikt worden als een soort gigantische billboards. Het gebouw fungeert daar als een, project, een projectiescherm... maar tevens als een decor. En op dat gebouw wordt dan een drie-dimensionale drie, drie film geprojecteerd... met bijzonder special effects. Het gebouw lijkt in te storten. De gebouwen die worden als het ware in stukken opgedeeld. Het gebouw kan bewegen en we hebben dat onder andere... Ik, al... ik zie het nu op de gids.nl, Dat het is echt spectaculair ja, dit is om te echt zien, spectaculair. Dit is echt spectaculair. Dit is een uh, opname van uh, een prestatie van uh, de nieuwe Adidas-campagne... Uh, van vorig jaar, is op het uh, Palais de Faro in Marseille geprojecteerd... en je weet echt niet wat je ziet. Ik kan ook mensen aanraden op YouTube, YouTube gewoon even uh, 3D-mapping uh, in te tikken... en dan kun je die filmpjes zien... Onwaarschijnlijk. We hebben het no in november uh, van het vorige jaar in Amsterdam ook gehad. Bij de opening van het nieuwe pand van Hennis en Maurits op de Dam. Uh, echt bijzonder spectaculair. En je had het over groen. In de reclame. ja uh, dat wordt ook steeds meer gebruikt uh, we zien allerlei vormen uh, van materiaal die uh, gebruikt worden als uh, zand sneeuw water graan etc. Uh, die gebruikt worden om, uh, om reclame te maken je hebt zelfs in amsterdam een bureau dat heet fresh green ads en die zijn daar helemaal in gespecialiseerd die maken crop ads daar gebruiken ze graanvelden voor sand ads dat zijn zandsculpturen onder andere hebben ze dat voor Coca-Cola gedaan maar ook sand printers dat zijn hele grote uh, prints die op het strand uh, worden gedrukt. Gewoon door middel van een mal. Uh, Waterdrops ads, clean ads en uh, rain campaigns. Dat is dat je op de stoep zie je reclame pas verschijnen als het gaat regenen. Heel bijzonder. En allemaal ja. zeer milieuvriendelijk. Tot nu toe heb ik je nog niet echt te horen praten over internet. Ja, maar internet is natuurlijk voortdurend in, uh, in beweging. Er uh, is dus op dit moment uh, uh, he, wat enorm aan het opkomen is, dat is Groupon. Dat is een combinatie van group en coupon. Dat is eigenlijk de klassieke prijs waarbij je uh, meer prijs krijgt als je daar in gezamenlijkheid aan meedoet. Dat Groupon is inmiddels het snelst groeiende internetbedrijf ter wereld... met een waarde van al meer dan een miljard dollar. Uh, is heel spectaculair. Je hebt nog twee uh, filmpjes meegebracht. Ja, twee maar... filmpjes gaan over een fantastische campagne van Old Spice... het uh, beetje klassieke uh, aftershave-merk, in Amerika heel erg groot. En dat is een campagne die we hier nu zien. The man your man could smell like. Dat is een campagne... Campagne met Isaiah Mustafa, een acteur en voormalig eh, voetbalplayer... En het bijzondere is van deze campagne... buiten het feit dat het ongelooflijk leuke uh, reclamefilmpjes zijn... is dat ze na deze campagne zijn begonnen... met een hele grote campagne op het internet. Je kon vragen stellen aan deze Isaiah Mustafa. Uh, en mensen hebben enorm veel vragen aan deze man... over die campagne gesteld. En al die vragen zijn beantwoord... door middel van 185 filmpjes die ze in drie dagen tijd hebben gemaakt... en op YouTube hebben gezet. De eerste werd bekeken door 15.000 kijkers. De laatste, het soort afschrijving... Filmpje van deze Isaiah Mustafa door 6 miljoen kijkers. Goeiedag, zegt Cheryl Bormans. Hartelijk dank en graag tot volgende week. Tot volgende week. Ik zou nu, toemaars, uh, maar eens, hey, er is geen bal op de tv kunnen laten horen... want het is echt heel weinig te zien gezien het aantal grote herhalingen. Maar ik heb even gekeken of er toch nog iets tussen zit... wat de moeite van het bekijken waard is. Bijvoorbeeld de laatste Hollandsport. Een terugblik op acht jaar uitzendingen van Wilfried de Jong. En de afsluiting presenteert ook Matthijs van Nieuwkerk vanavond weer eens mee. De grote afscheidsquiz. Ik zal Hollandsport missen. Om half negen op Nederland 3. En wie nog meer wil praten over sport, of kan kijken naar het gepraat over sport... die kijkt naar profiel. Dat gaat vanavond over het leven en de carrière van oud-voetballer René van der Grijp. Bij het programma van Voetbal International natuurlijk een Geestige <laughs> analyticus... maar thuis kennelijk een eenzame huismus. Om vijf over tien op Nederland 3. En dan de slag om Brussel, die richt zich vanavond op Italië. En waar gaat het dan dus over? Precies, mode. Teun van de Keuken en Roland Duong... onderzoeken waar Italiaanse modewerken als Gucci en Prada... hun kleding laten maken. Om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg, wat zit er in lunch? We hebben weer drie mensen gevraagd om een week lang geen nieuws te volgen. Dat heet Mediafasten. Uh, tweede Pinksterdag gaan ze daar verslag van doen. En straks stellen we de drie aan... Uh het publiek voor. Ik ben heel benieuwd. Zijn ja, ja, ja, er zit, mensen zit echt bij, bekende, ja, er zit er ja? bekende bij Ze Er zit er bekende bij en ook een echte Radio 1-luisteraar... die al het nieuws op de voet volgt. Dus die, dat was helemaal afkikken. En dan de stelling in standpunt. stand.nl. Het is goed dat de vereniging Eigen Huis... beelden van inbrekers op de website zet. Want is het bij jou thuis al ingebroken? Nee, nee, nee ik heb niet zo'n duurhuis. Uh, dus het antwoord zou zijn nee, in jouw geval? Ja. <lacht> Surf naar de gids.fm. Je zei toch nee? nee ja, sorry. <lacht>